ALDI. 58 Nieuws. 9 uur. Tweederde van de Nederlanders is het eens met het landelijke vuurwerkverbod... dat eraan zit te komen. Uit onderzoek van het ANP-Kieskompas blijkt... dat er in elke leeftijdscategorie een meerderheid voor het verbod is. Maar dat die onder jongeren met iets meer dan de helft het kleinst is. Onder 65-plussers steunt drie kwart het verbod. Op taal A2 bij Den Bosch is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het gebeurde op de rijbaan richting Utrecht. Waarom het slachtoffer daar liep is niet duidelijk. De weg was een tijd dicht. In Hogeveen in Drenthe viel vannacht een gewonde bij een steekpartij. Daarvoor is een verdacht aangehouden. In bijkenissen was vannacht brand in een portiekflat. Het vuur woedde in een van de appartementen. Dat raakte onbewoonbaar. Er is ook schade aan het trappenhuis, melden de lokale media. Meerdere bewoners moesten hun huis uit. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen... ook omdat na een lekkage het gas is afgesloten. En in Parijs zijn zeker 40 mensen opgepakt... voor het afsteken van illegaal vuurwerk en rookbommen, melden Franse media. Het gebeurde op een plein in de buurt van de Eiffeltoren. De politie kwam in actie nadat op camerabeelden duidelijk werd wat er gaande was. Eerder deze maand werd op dezelfde plek ook al illegaal vuurwerk afgestoken. In het Noordoosten mist en nog tot 10 uur code geel voor plaatselijke gladheid. De mist breidt zich naar het Zuidwesten uit. Aan de kust kan de zon later nog even doorkomen en daar wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het nieuws op 538. Van 538 verkeerde Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld, wel snelheidscontroles. Even oppassen op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 14,4. En ook oppassen op de A16 Dordrecht richting Breda 58,8.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 De 538, party tot 1000. Hey, met welke drie woorden zou jij jouw vader omschrijven? In mijn geval Paul de Leeuw. En niet omdat hij dat is, maar hij lijkt er wel mega op. Maar vroeger op de basisschool dacht iedereen dat ik werd opgehaald door Paul de Leeuw. Maar ja, dat, dat, dat is dus helemaal niet. Maar mocht je ergens deze dagen nou in de bus zitten en je ziet de buschauffeur die lijkt op Paul de Leeuw. Dan zit je waarschijnlijk bij mijn vader in de bus. Hij is namelijk wel echt buschauffeur. Ja. En hoe denk je dat de zoon van Wolter Kroes zijn, zijn vader in drie woorden zou omschrijven? Nou, bij deze het antwoord voor je. De drie woorden voor onze Wolter Kroes is toch wel chaotisch, een clown, maar vooral liefdevol. Ik chauffeur mijn vader heel veel door het land heen. We komen op heel veel mooie plekken. Je kan altijd gigantisch met hem lachen. Hij houdt van alles en iedereen. Vrienden, familie en zijn fans. Maar toch soms is het ook wel een enorme chaot. Maar ja, dat maakt hem ook zo leuk. 538, Top, You're Jordan Walter Cruz junior over zijn vader. En zijn vader hoor je ook nog op de finale dag. Hoe kan het ook anders? Viva Hollandia op plek 65. En dit is Tayo Cruz. 538. I gotta Everybody wanna boogie down tonight Now throw your hands up in the sky Move around from side to side I got what it takes to beat, the brace, to funky bass I give your body crazy shake, come on I heard somebody say <coughs> She's at the party so uh! I'm gonna get me some Ah, let's get it down baby I want kind of pretty dance till you drop and it don't stop till it go pop that's how you wanna dance let's go get down while we got the chance i still got 12 seconds on the clock that's mine and i ain't gonna stop till the sun don't shine line after line i flow like rhyme after rhyme just like time after time keep it up till you feel the heat and get down what you feel to be uh, uh. i heard somebody say she's at the party so i'm gonna get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 party top 1000 807 Eric Prince en Piano in de 58 Party Top 1000 richting het nieuwe jaar. Traditie getrouw met de allerlekkerste feestdits. Je hoort zometeen Sera. En Sera zou zonder Pipi Langkous, helemaal geen artiest zijn geworden. Haar uh, schoonvader zei namelijk tegen haar joh, uh, ga dat gewoon proberen, dat muziek maken. Jij bent, jij bent een beetje als Pipi Langkous. Die zei tegen mij, van, uh, ja, jij bent net als uh, Pipi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het wel. Sinds hij dat heeft gezegd, denk ik van ja, maar zo leef ik ook eigenlijk wel. Ik moet het gewoon proberen. Als ik het niet heb geprobeerd, weet je het niet. En het is nog gelukt ook. Hoe lekker is dat? Zelf lever ik uh, volgens een hele andere filosofie, namelijk van een andere jeugdheld... Alles is voor Basie, is ook deze keer maar weer gebleken. Ja joh, 2,5 kilo erbij. Lekker wat uurtjes padellen ben je er zomaar vanaf. 538, achter Xen en de Party top 1000. Katrina en de Waves, hoor je nu. 105. Keep on singing me to sleep, baby, don't you... 538 Party Top 1000. Je hoort zometeen hoe jouw kerstpakket... ervoor kan zorgen dat je misschien wel een nieuwe baan moet zoeken. Luister naar 538. En start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro. Nee, echt? Ik kom niet Vanaf morgen... de eindejaarseditie van... de 538. Stemmenjacht. Eén koffer, één stem...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 Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen, bij McDonald's. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl oh, nee. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zijnweb.nl. web.nl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 Ook tijdens de feestdagen ga je voor de beste aanbiedingen van het land naar Plus. Zoals Mora oven en Snacks 40% korting. Alcoholvrij bier, 50% korting. En flatchips per zak, 99 cent. We doen met je mee, Plus. Elke dag overwegen duizenden mensen om voor zichzelf te beginnen. Vandaag nemen 652 ondernemers ook echt die eerste stap. Gefeliciteerd. Als je voelt dat het jouw moment is, ga er nou voor.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 538 Party tot 1000 Met Crystal Waters onderweg naar Chris Cross Amsterdam op 804. 538. Want jij geeft mij die high adrenaline. Geef mij een medicijn. Wil meer van je lijf. Ja, ik wil nog 1, 2, 3. Oh, laat me weer vliegen. Ik wil niet dat het stopt. Ik heb over jou getroond. Jij loopt rondjes in mijn hoofd. Zeggen dat ik overdrijf, waar van stapel loop. Verlies mijn concentratie. Probeer het maar, ik slaap niet. Het gaat niet van jij, jij, jij bent zoet als wij. jij. Ik krijg weer afgelijk, maar geef mij maar ongelijk. Je stroomt door mijn aderen, jij maakt me lijf. Oh, ik verlang naar 1, 2, 3 als ik jou Top 1000 Crystal Waters en Gypsy Woman op 803. Wat zat er dit jaar in jouw kerstpakket? En was je daar ook een beetje blij mee? Was het zo'n gevulde doos met van alles en nog wat erin? He, lekker, bakker een goed, soepstengels. Of, net als wij hier bij 58 een te goed bom. Wat ook super fijn is, want die kun je gewoon lekker naar wens gebruiken. Mocht je niet blij zijn met je kerstpakket... maak er alsjeblieft geen video van en zet hem ook niet op je social media. Want voor je het weet... Kun je dan een nieuwe baan zoeken? Iedereen krijgt een leuke cadeau. Gone. Wat krijgen wij? Een cadeau shirt. Deze vrouw belt mij op. En ze zegt letterlijk: We gaan je contract niet meer verlengen. Want wij hebben een video gezien waarin jij dankbaar doet over ons kerstpakket. Nou, ik weet wat de goede voornemens zijn van deze dame in dit nieuwe jaar? Het vinden van een nieuwe baan. Vijf dagen, party tot thuis. Martin Garridge is onderweg naar Justin Timberlake. Don't mind Beating in my chest, you come with me, tonight is gonna be the one Cause you fail and no fear for the fight, you pull hope from defeat in the night There's a an image of you in my mind, could be mad but you might just be right Heart that works From a broken place That's where the victory's won En The Edge. De Party Top 1000. We are the people op positie 800 in de 538 Party Top 1000. Tot en met Oudjaarsdag tellen we af naar het nieuwe jaar met de populairste partyhits. En het voelt ondertussen als vierde kerstdag, toch? De periode tussen kerst en oud is sowieso één grote vaas aan tijd, toch? Tijdens kerst had Martin Garrix, die je net hoorde, trouwens echt een legendarisch feestje hoor. Als je Instagram mag geloven. Onder andere Rico Verhoeven was erbij. En ook de nieuwe Formule 1 wereldkampioen, Lando Norris, stond op de gastenlijst. Dat is gaaf, zeg. Een feestje met die drie. Lijkt me leuk hoor. Martin Garrix als DJ. Rico Verhoeven als de personal bodyguard. En met Lando Norris, ja, dan heb je de snelste bob ter wereld. Ja, ben je zo weer thuis na de avond Pocky Pim, zo hoor je zo meteen in de 25 party tot thuis naar Lionel Richie en all night long.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 Fiesta. Op je zondagochtend de lekkerste hits uit de Party Top 1000. De Boogie Pimps op 798. En deze hits zijn onderweg. Zometeen in de 538 Party Top 1000. Metal, metal. Radio 538. 10, 9.